Goedemorgen, ik ben Thomas Nelsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op Urk waren gisteravond opnieuw relletjes. Jongeren kwamen er in groepen bij elkaar en staken vuurwerk af. Ook stichtten ze brandjes en vernielden ze spullen. Toen de ME erbij kwam, werd hij bekogeld met stenen en flessen. Het is al langer onrustig op Urk. Ook vorig weekend ging het mis. Volgens de, politie was het, volgens de burgemeester was het gisteravond wel minder erg. De politie heeft tien mensen opgepakt. In Luik in België gingen honderden mensen gisteravond de straat op om te protesteren tegen de corona-avondklok. Al ruim een maand moet je in Wallonië vanaf 10 uur s avonds thuis zijn. Het protest duurde tot na tienen. Toen werden de demonstranten omsingeld door de politie, die pakten meerdere mensen op. In Hoorn in Noord-Holland was vanochtend een steekpartij. Minstens één iemand raakte gewond en die moest naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk waarom het gebeurde. De politie onderzoekt dat. Er is nog niemand opgepakt. De dagen worden steeds korter en de strooiwagens gaan de straat alweer op. Maar in Amsterdam trekken fanatiekelingen nog steeds baantjes in een buitenzwembad. Het is wel een kwestie van even doorzetten, want ik kom naar een warme auto met mijn winterjas... Dus op het moment dat je je jas uittrekt en je badpak aandoet, dan is het wel even doorwijd. Normaal gaat het bad in september al dicht, maar omdat er elke dag nog een paar honderd mensen willen komen zwemmen, blijven ze nu open tot nieuwjaarsdag. Ja, nu is het heel uitzonderlijk dat het zo lang open is en voor mij mag het, het hele jaar open blijven. En Het is een cadeautje dat we dit kunnen doen nu, in deze tijd van het jaar. En we gaan door tot nieuwjaar, heb ik gehoord, dus nemen we oliebollen mee. De gemeente houdt het bad zo lang open vanwege corona, dat mensen het fijner vinden om buiten te sporten, maar de zwemmers hopen dat het ...dat het bad voortaan elke winter open kan blijven. Je krijgt het weer nog. Op veel plaatsen is het grijs en mistig. Vooral vanmiddag zijn er wel opklaringen met ook wat zon. Het blijft wel fris. Drie of vier graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A10, de ring van Amsterdam... ...staat bij Amsterdam hemhavens drie kilometer file... ...en de vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie...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 Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam... en ik heb dit programma samengesteld en presenteer het vandaag. Voor het nieuws van 11 uur... Melody Cardo, dat was een vraag van een luisteraar die ik net binnenkreeg via WhatsApp. En dat was uh, Worrisome Heart. En dit nummer, wat ik net draaide, was van Michael Kiwanuka. Het komt van zijn album Home Again uit 2012. Veel lekkere nummers... Vooral uit mijn uh, collectie, want ik had uh, veel tijd uh, om tijdens het thuiswerk om muziek te luisteren. Dus ik denk, ik ga nummers uit uh, die als, van albums die ik al eerder gehad heb uh, selecteren. En daar heb ik een mooie uitzending van gemaakt. Onder andere Lee Morgan, die ligt nog klaar. Davi Zamba, het komt van zijn album De Raja uit 1966. Tijdje terug heb ik een uh, documentaire gezien op Netflix over Lee Morgan... Um, Absoluut de moeite waard als hij een keer uh, tijd en zin heeft. Hij um, is een heel interessante muzikant. Heel jong, heel groot geworden. En uh, zijn carrière is abrupt beëindigd. Namelijk uh, door zijn vrouw. Want hij ging vreemd en is doodgeschoten door zijn vrouw. Triest verhaal natuurlijk uiteindelijk. Maar maakt het wel een bijzonder verhaal. Lee Morgan met Davy Zamba. Morgan met Davy Zamba. Lee Morgan is een van mijn favoriete trompetisten... en een van de artiesten die mij verleiden om jazz als hobby op te pakken en uit te bouwen. En daarom maak ik dit programma onder andere al die mooie muziek die steeds weer voorbij komt. volgende mooie nummer wat ik klaar heb liggen is van Joe Henderson. Natuurlijk ook een saxofonist. Hij heeft uh, ja, heel veel albums gemaakt en ook heel veel uh, goede albums... Dit album heet The Kicker en het nummer heet Oh Amour en Pas. Dat was Joe Henderson met Oh Amor En Pas. Ik ga verder met Nancy Wilson. Van een verzamelalbum, de best 48 jazz songs uit uh, 2009, ga ik draaien. Call Me, nee, Call It, Stormy Monday. They call it Stormy Monday. But Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday. But Tuesday's just as bad. Wednesday. Out to play. Eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Sunday I go to church, then I. Nancy Wilson met Call It A Stormy Monday. Ik ga verder met Nina Simone, nog zo'n geweldige zangeres. Het album heet It Is Finished. Het komt uit 1974 en het nummer heet The Pusher. land I declare a total war on the sure, man hear me now now I'd shoot him if he stands still I'd cut him if he runs Nina Simone met The Pusher. Ik heb nog een heerlijk uh, nummer klaar liggen... van wederom een uh, geweldige zangeres, Etta James. Haar album The Chessbox uit 1967... I'd Rather Go Blind, een grote hit in dat jaar voor Etta James. James met I Rather Go Blind. De laatste zangeres in dit uh, blokje vokaletjes is Eva Cassidy. Een zangeres die helaas veel te vroeg is overleden door een, uh, door een ziekte voordat haar uh, carrière echt heel groot had geworden. Zij heeft een uh, live album gemaakt dat heet The Nightbird en daarvan ga ik draaien de Son of a Preacher Man. Eva Cassidy. Mm. to my eyes. Tell me. Ik weet niet hoe u het ervaart, maar als ik al die live nummers hoor... dan verlang ik alweer terug naar uh, zelf een live concert bij te wonen. Ik hoop maar dat het gauw weer uh, mogelijk is. Ik ga verder met uh, Roy Hargrove, onlangs overleden en een uh, groot trompetist. Hij is vaak genoemd als de opvolger van Lee Morgan. En hij heeft een album gemaakt in 1994, dat heette Tenors of Our Time. En daarop speelt hij met een keur aan uh, saxofonisten... Waaronder Joe Henderson, Johnny Griffin, Joshua Redman... Stanley Turrentine en Brentford Marsalis. Gaat u luisteren naar Sopping the Biscuits. Ha <laughs> ha Met Walking Out Blues van zijn album The Return of Art Pepper uit 1957. Ik ga gauw door met Artie Shaw. Een uh, album uit 2001 zelfportret door hemzelf samengesteld met de beste nummers die hij uh, uit zijn hele carrière gespeeld heeft samen met zijn, uh, zijn uh, ja, verschillende orkesten. Dancing on the Ceiling, Artie Shaw. Luister naar Artie Show met Dancing on the Ceiling. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. En um, voordat ik dat ga aankondigen wil ik even kwijt. U kunt ons altijd bereiken via de Facebookgroep van CFM Jazz. Tijdens de uitzending kunt u ons WhatsApp op 023 57 30 393. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Um, ik heb het samengesteld vandaag en gepresenteerd... Het laatste nummer wat ik heb uh, liggen voor u is van Woody Herman. Het komt van een verzamelalbum The Mosaic Select... en het heet The Camel Walk. Luister naar Camel Walk van Woody Herman. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Graag tot de volgende keer en nog een fijne zondag.